EEN GROOT DING Binnen Naar buiten, groot ding, zegt iemand Het grote ding gaat naar buiten en komt weer binnen Naar buiten, groot ding, en blijft daar, zegt iemand Het grote ding gaat naar buiten en blijft daar Dan begint er zelf iemand die het grote ding naar buiten heeft gestuurd zich eenzaam te voelen En zegt, kom binnen, groot ding, als het grote ding in is, besluit diezelfde iemand dat het toch beter zou zijn als dat grote ding naar buiten zou gaan. Naar buiten, groot ding, zegt diezelfde iemand. Oh, waarom zeg ik dat nou? Zegt die iemand die zich weer eens aan begint te voelen. Maar ondertussen is het grote ding even goed weer binnengekomen. Maar ik zou je net weer terugroepen, zegt diezelfde iemand, tegen het grote ding.